de meeste au -pairs komen uit de Filipijnen, gevolgd door Zuid-Afrika en Brazilië.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 De politieke partij Bij1 doet met de nieuwe lijsttrekker Edson Olf mee aan de verkiezingen. Dat hebben de leden vanmiddag op een congres besloten. De partij heeft nu één zetel in de Tweede Kamer. In de peilingen staat Bij1 op 0 tot één zetel. In de Poolse hoofdstad Warschau waren vandaag honderdduizenden demonstranten op de been. Ze protesteerden in aanloop naar de verkiezingen over twee weken tegen de rechtsnationalistische regering...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 We gaan weer beginnen met een uurtje nieuwezeems muziek en dat doen we met drie nieuwe werken. Van, de eerste is van April Stays, Transcendent, zo heet dit album. Daarna komt David Jong met In the Stars en op nummer drie Ceramic met Now, Now That You Are Here. Ja, Now That You Are Here. Ja, ik moest even goed kijken. Dan gaan we verder natuurlijk met de, de nieuwe werken van vorige week. Van Dave Luxton, Frolin en David Arkenstam natuurlijk met Winter Lude. En eens even kijken, dan zitten we bij um, track 11. Uh, gaan we terug in de tijd en dan hebben we wederom uh, James Asheria. Wolsharts. Uh, Wolsharts is een, uh, een meneer op fluit. Dus, uh, en als je hem ziet, dan denk je nou, zo uit uh, een uh, Native American, uh, uit Amerika weggelopen. Maar niets is minder waar, woont gewoon in Duitsland. Uh, zijn zijn al alweermaats, all life springs from water. En niets is minder waar. Eens even kijken, of we sluiten af met Sonic Yogi. Be the love you seek, shit. Pisselradio.info, daar kan je alles terugvinden. Wens je veel luister plezier, ga daar lekker voor zitten. This Alan Phillips, and you're listening to Peaceful Radio. My name's Asher and you're listening to my music here on Peaceful Radio with Beno O'Veugen.